Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Iran zijn explosies gehoord. Waarschijnlijk heeft Israël raketten afgevuurd. Het zou zijn gebeurd in een stad in het midden van het land. Iran ontkent de raketaanval en zegt dat er alleen drones zijn neergehaald. Maar de vraag is of dat klopt, zegt correspondent Daisy Moor. De vraag is inderdaad, nu houdt Iran dit misschien klein om verdere escalatie uh, te voorkomen. Zodat zij dit nu niet weer uh, he, zullen moeten beantwoorden. En uh, we dan nu een punt kunnen zetten uh, op de, de vergeldingsactie, op de reactie, op de reactie. Maar dat zal de komende uren uh, misschien wel duidelijker gaan worden uh, wat er uh, precies gebeurd is. Want voor nu ontbreekt dus nog heel veel informatie. Nederlanders in Iran worden opgelegd. Opgeroepen om hun familie en vrienden te laten weten hoe het met ze gaat. Als ze hulp nodig hebben, kunnen ze contact opnemen met de ambassade in Iran. De weduwe van de Nederlandse cameraman Stan Storimans... die 16 jaar geleden omkwam door een raketaanval in Georgië... doet aangifte. Ze stapt naar een speciale afdeling van het Openbaar Ministerie... het Team Internationale Misdrijven... De aangifte is volgens RTL Nieuws gericht tegen zes Russische militairen die de aanval in 2008 zouden hebben uitgevoerd. Rusland en Georgië waren toen in oorlog. En de grootste verkiezingen ter wereld zijn begonnen. In India, waar 1,4 miljard mensen wonen van wie bijna een miljard mogen stemmen. Het is een heel project om al die mensen naar de stembus te krijgen... zegt buitenlandredacteur Devi Boerema. Maar het is niet alleen door het vele aantal mensen... maar ook doordat India gewoon natuurlijk een heel groot land is, heel divers. En de verkiezingscommissie het heel belangrijk vindt... dat elke Indiër op redelijke afstand van de stembus woont. En dus gaan er stemcomputers naar elke uithoek van het land. Diep in de Himalaya of naar de jungles van Arunachal Pradesh... helemaal in het oosten van India. En dan zie je dus mensen met die, met die koffers slepen op een of op een bootje om ze maar naar stemlokalen te krijgen... waar eigenlijk soms maar een paar mensen, soms zelfs wel één iemand, uh, hoeft te stemmen. En daardoor duren de verkiezingen in India maar liefst zes weken. Het weer nog, vanochtend nog regen, daarna een wisselend dagje met wolken en af en toe zon. Maar tussendoor ook pittige buien met mogelijk hagel en onweer. Het wordt 8 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AUB. Er staan een paar korte files in Noord-Holland. Tot te beginnen de A4 in Den Haag richting Amsterdam. Bij knopen de Nieuwe Meer 5 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een kleine 10 minuten vertraging. De A9 Den Helder richting Alkmaar. Bij Bergen 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En de N242 ten slotte middenmeer richting Alkmaar. Bij Herugoaat 5 kilometer file met een kwartier vertraging.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 Ja, het is altijd een vraag van bent u klaar. Goedemorgen, ja. ik ben Tommy. Nee, Tommy, hey. hoe is Tommy? Hallo. Je ziet eruit alsof dus je de hele avond geflippende man. Nee, joh. Tommy hoe? Tommy hoe? Tommy hoe? Je nee, kent hem nee. wel. Nee. To Tommy van de hoe? Tommy van, van de hoe? Ja. De hoe? Ja. Ja, goedemorgen, goedemorgen, luisteraars allemaal. Ja, je luistert weer naar The Boys of Back in Town live vanuit uh, het pittoreske Zandvoort. En er is maar één boy back in town. Die andere boy die is uh, komen aanwaaien. Met de kia via de zeeweg. Ja, hoe was ja. jij dat? Ja, dat was ik. Ja. ja. Had je die regen bij en, ook? Nou, ja, toen ik mijn woning verliet, ja. toen werd het net droog. Oh. Dus ik ben droog overgekomen. Nou, goed zo. Ik kwam binnen, toen zei hij al, wat kijk je droog. Jo, wat kijk, je hebt een beetje een droge blik. Dro ja. ben, je aan het, ben je weer bezig met die droge sherrykuur of zo, dacht ik. <laughs> Jazeker, ja, zeker. Oh ja, dat had je vroeger, hè? zo'n kuur. Dat ja, zo'n sherrykuur, om af sherry -kuur, te vallen, ja. ja, te ja, vallen, ja, ja. ja, ja, ja. Ik ben nou, drie kilo kwijt en mijn rijbewijs. Ja, weet, <laughs> weet, je, weet, je, weet, je, weet je nou hoe je kan stoppen met roken en tegelijk aan afvallen? Ik denk dat ik het wel weet. Ja, dan moet je een nicotine meister op je mond, op je mond plakken. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, nou goed. Ja. Uh, dit is ongeveer het niveau wat je de komende drie uren kunt verwachten hier. Yeah. Nou, dat geeft niet. Uh, hebben we hebben nog, wij, nog uh, gasten? We hebben uh, geen gasten. We zijn onze einde gasten vandaag. Nou, dan moet je niet te harm zeggen. Ook niet tegen zijn moeder. Want die zijn beledigd. Hè? Ze, uh... Ja, maar ja Maar die zijn onderweg. Ja, ja, ze, ze, hebben ja. Toch, ze hebben toch gasten. Ze, ze horen ons toch niet. Dus, uh. <laughs> maar goed, uh, ja, wat gaan we doen vandaag? Uh, we hebben een mededeling over de HKV De Bollentocht. En we hebben nog een mededeling over de KNRM-bond. Ja. Nou ja, dat zit nog aan te komen. Hè. Veel jongeren staan er. worden, gestaan, die worden en, dit uh, weekend in de bloemetjes gezet. Ja, daar nou, mag je wat over vertellen straks. Oh, gezellig. Ja, zo, ja, leuk. En, uh, en ik weet niet of hij er al vertellen. Pluspunt is trouwens, maar uh, of geen iets van pluspunt heeft. Nou, en, er is wel iets. Ja. Er is, wel is wel iets. altijd wel iets te vertellen. Ja. Nou. nou ja, goed. Uh, we gaan maar beginnen, denk ik. Doe maar. Doe maar. Ja, zullen we doen? Zullen we doen? Ja, ja, doen maar, ja, ja, ja, ja, ja. doe maar. Oh, aan... Well, Sitting here, la la, waiting for my yaya. -ya. Oh, I'm sitting here, la la, waiting for my yaya. -ya. Oh, it me sound funny, but I don't believe she's coming. But I don't she's ja heerlijk het is de leuk, nummer is Dossi ja. met uh, hoe heet de nummer ook weer No? Ja, zit ik op mijn lala of zo? Zit ik op mijn ja, nee, dat, uh, dat, uh, ik, zag je net, ik zag je zitten en ik denk, nou, ik weet niet waar hij op zit, hoor, maar je uh, keek een beetje vreemd. Dat je zegt van... Uh, Meen je dat? Het is een lala. Ja, wat? Het is een lala. Oh-oh, lala, ja, nee, dat is hem, dat is hem, dat is hem. Ja, nee, nou goed. Nou, uh, uh, de, ja, de harde kern luistert alweer. Heerenveen is alweer uh, online. En waarom is die Canada kern? Canada is online. Vlaardingen is online. En waarom is die kern zo hard? Dat uh... Hebben die uh, in de, de vrieskast uh, gezeten? Is, Heerlijk, is het koud? koud in Canada? nu? Want vorige jaar ja, jij... ja, was er uh, toch. Uh... Met weerbericht in Canada eventjes. Uh, ja, dat uh... moeten oh. we even googelen dan. Ja. Nee, dat, ho dat hoeft niet, want oh, uh... we hebben een live weerstation in ja. Canada, in, in ja. Hamilton namelijk. Oh, Hamilton, ja. Ja, dat is onze anonieme verslaggever Joke, Hartelijk welkom. Ja, ja. ja. Goedemorgen. Ja, ja, ja. Goedemorgen. uit betrouwbare bons is helemaal ingesneeld, hè? Ja, ze kennen met ze kan niet meer naar buiten. Ja, echt? Dus nee, daarom luisteren ze nou naar. Oh ja, natuurlijk. Dus niet omdat het leuk is, of zo het is helemaal niet leuk. Joke, you can't go outside. You stay inside. You listen to us. To us. To us. To us. There's a please for us. Is toch P.G. Proby is dat, hè? Ja, P.G. Ja, nee, dat weet je. Somewhere please for us. There is no place for us. Ja, nee, dat so, yeah. is inderdaad zo, ja. dat Peace nummer. and quiet, I'll take you there. <laughs> nou, ik uh, pak mijn platenkoffer weer in. <laughs> hè, want het is, dus, uh, ja, goed. We <laughs> hebben live, uh, live. Uh, ja, maar we hebben, uh, ja, we kunnen Joker gewoon live vragen. God, Joker, hoe is het weer in Canada? Ja. En uh, stuur me even een berichtje. En, dus spreek je dat er goed wel. uit, moet het niet zijn, Canada? Uh, alleen als je het in Frans spreekt, als je Frans Canadian, spreekt. Canadian is het, Canadian. Canadian is het Engels. Canadian. Canadian. Canadian, dan is het Canadees. Ja. Canada. Wat zeg je? <laughs> Canada, Canada, Canada, ja. Oh, ja. Goud, ja. En dan zeggen ze wel eens, film wat praat je met lichtelijk, trouwens, lichtelijk accent? Ja, dat ja. klopt wel. Moet je Gerry eens horen, zo. Als jij met lichtelijk accent plaat, moet je wel duurzaam doen, hè, tegenwoordig. moet Met ledlampjes moet je, met, duurzaam, met ja. LED moet je ja. doen. Ja, ja. Worden in de Corso ook gebruikt nu, En de Bloemencorso. ook. Wow. ja? Ja, vanavond is er in Noordwijk-Herhout de eerste tour van de Bloemencorso. Ja. Die rijdt van? Die rijdt in het dorp van Noordwijk-Herhout. Ja, waar gaan ja. ze naartoe? Naar Haarlem toch? Ja, nee. Dan gaan ze van Noordwekker Hout uh, trekken ze dorp door. En aan het eind van die, van die optocht, zeg maar, met lichtjes, met ledlichtjes. Ja. Je ja, jij, jij bedru bedrukt nadrukkelijk drukkend op ledlicht. Is, is nou, specifiek, dat, uh, dat is duurzaam nou, toch? Land? Nou, ja, nou ja. Paul McCartney die zong er al over. Let it be. Ja, ja ja ja ja dus die ja, ja. had die de vooruit in de blikken ja, die was ja. heel die wist het al ja, die wist ja. Dat, ja. ja. maar goed maar jij bent, uh, jij bent daar ik ik kreeg gisteren een foto van jou en toen zag ik dus jij bent daar dus geweest in Sassenheim was jij ik was in Sassenheim ja, ja en toen kreeg ik dus een bootfoto van de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Ja, ze, die, trouwens die, schijn, die bestaan, schijnen, Dat ja. schijnt zo te zijn dat ze 200 jaar bestaan. 200 jaar bestaan. En ze hebben daar een hele mooie boot hebben ze daar, uh, uh, voor, uh, voor de bloemenkorso morgen. Want ja. Leuk. Uh, morgen is natuurlijk uh, vanaf Noordwijk, gaat diezelfde corso die vanavond in, in Noordwijk en Hout rijdt, gaat vanaf Noordwijk richting uh, het westen, ja. Richting Haarlem. Richting Haarlem. Dus, ja. die e ja. dus ja, uh, die de gemeente Haarlem, heen. mocht je luisteren, pas op hè. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar uh, ja, de, ik, ik heb natuurlijk de hele korst wel een beetje gezien uh, wat er allemaal komen gaat. Dat wil zeggen dat er een hoop van die uh, wagens nog niet waren gestoken. Dan ja. uh, nou, moet je niet denken dat, je, dat er allemaal wespen daar in die, in die hal waren waar die wagens uh, van bloemen werden. Versliek. Nee, dat snap ik. Nee, dat, ja. heet, dat heet bloemensteken. Blo dat ja, dat heet heet bloemensteken, Bloemensteken. Wij jongens zeggen, een steek zet je op. Ja, Maar de keuk keuken op gaan zetten. Dat kun je ook doen, ja. Dat is een ondersteek, maar ja. dat vinden we dan. Ja, ja. ja. ja. De, de, de, Kijk, uh, als je het over wespen hebt, die, steek, ja. die steken ook, Ja, als ze worden belaagd. Ja, ja. Wesp, wespen ja. is eigenlijk niks ja. anders dan ze rondvliegen met een Vitesse-shirtje aan ja. Toch? Ik krijg zojuist een telefoon in Arnhem, nu. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nee, maar... Maar, maar, uh, maar ja, ja, ja, ja, ik zag die foto's van jou... en ik moet heel eerlijk bekennen... die foto van die jij stuurde van de KNRM-boot... die heb ik doorgestuurd naar de KNRM. Ja. Dus, uh, die helemaal, liggen helemaal in shock nu. Nee, nee, nee. Ze roeren oh. zich af. Eén uh, ding af, eigenlijk. Die bloemen die erop zitten... Ja. of die tegen zout water kunnen. Ik heb gezegd dat volgens mij niet... Nee, die dus kunnen dan, niet. dan kunnen ze die boot ook niet te water laten hier de zee? Nee, dat, nee, gaat dat niet. denk dat ik niet. Gaat, nee, dat gaat niet. Die bloemen gaan dood dan. Nee. Ja. Ja, ja. Maar het is wel een hele mooie, hele mooie boot geworden. En, en uh, ik heb hem gedeeltelijk afgezien. Hij was half af, zeg maar. De zijkanten waren nog niet uh, van bloemetjes voorzien. Nee, nee. Je moet zo, zo zien alle alle corso de modellen. Uh, met met paarden en uh, flamingo's zelfs. Het hoort toch niet op een reddingsboot? Nee, maar ik heb het niet heel erg over de oh, andere. Wat oh, zijn, zijn andere in. wagen. Wat een man, hè. Oh. <laughs> nou, tropisch kan wel natuurlijk. De tropische kanerem die zou dat misschien wel kunnen hebben. Ja, ja, ja. van Antellen. Ja, van van, uh, ja, van Pure ja. Ja. Maar wat ik wilde vertellen, die, die, die figuren op die korsewagens, die zijn allemaal uh, ja, met, met, met, met, uh, met ijzerdraad en met, met ja. stalen constructies uh, ja. gemaakt. En voor, uh, voorzien van purschuim aan de buitenkant. Wat? Purschuim. Dat heb je, waar je ook wel eens dingen uh, mee... Ik dacht, ik dacht mee. dat jij in een Frans begon te praten. Schuim. Purr. Oase heet dat. Purr, purr, purr schuim. Purr schuim. Ja. Oase noemen wij dat ook. Als je, nou, Ho? oase. Als je dus een klein bloemstuk maakt, ja. doe je ook oase. Dat is dat groene steekschuim. En daar steek je dan ook de bloemen in. Dus je wilde ja, zeggen dat gewoon... ik dus een oase in mijn spouwmuur heb zitten. Ja. Ja, maar purr is toch wat anders. Ja, dat, maar dat... dat is steviger, denk ik. Ja, dit, ja. en daar, ja. Kun je dus, daar kun je dus met, met, met uh, krammen... Hè, ja, gewoon, kun uh, zetten, dan kun je ja. dus die, die, die bloemen insteken. Ja. En er waren bloemenstekers bij. Zowel, ja. zowel mannen als, als dames. Die uh, dat constant zitten te doen. Die dus duimen al stuk hadden. ja. ja. Rest, ja. En dan uh, een muntje op een topje van hun duim. Uh, plakte met, met uh, tape. Ja. En op die manier gewoon. Oh, omdat ze wel, uh, ja. Ja, ik weet toevallig. Ik ken toevallig iemand. Uh, hier in Zandvoort. Die zich ook allemaal bezig heeft met, uh, uh, met bloemen steken. Zeg maar. Mm -hmm. En toen werden er heel veel mensen gevraagd, vrijwilligers, en toen had zij dus een kennis. En die is dus een dag mee geweest, maar wat deed die? Die haalde namelijk al die bloemetjes, die haalden ze er weer uit. Want? Het bleek een te zijn. Ja. Niels Sedaka, Little Devil. Ja, inderdaad, dat was vrij, uh, vrij gedateerd. Dat vroeg nu ik me nou al af. Ik denk, wie is dit nou toch? Niels oh, sorry. Doe even ja. nieuw. En dit was Niels Sedaka. Ja. Niels Sedaka. Ken je nou wel? Oh Carol, Echt. zo. Is het oh Carol, ja. I'm about to Oh Nou, nou, nou. Darling, I love you. Haal jezelf niet zo naar nou, beneden. Maakt <laughs> helemaal niet uit. Crew. Ja, goed. Oh, nou, we hadden, we, hadden, we hadden het over het was de kersttijd. Nee, daar hadden we het helemaal niet over. We hadden het helemaal niet over gingen, de kersttijd. Over kersttijd. Wij gingen vroeger met schoolreisje... Ja. ...naar de Betuwe. De Betuwe. De flipje. Wat praat je toch gek vandaag? Ja, dat komt door het weer, denk ik. Maar oh. in ieder geval... <laughs> ja. je hey, toch, zij, zij, mocht je. zij verkeer ik met Flipje Tiel. Ja, en dan, en dan zag je Flipje ook, inderdaad. Maar dan mocht je dus kersen plukken. En vrij kersen plukken. En dan had je soms... Kersen met twee, hè, aan een, een, twee kersen aan één steel, zeg maar dan eigenlijk. Ja, en die hingen ik, we dan op. Heb, Wim, Wim en ik hebben dat ook twee hebben kersen. Dat, ja, twee, twee kersen een het Maar speeltje. Dat wist je toen ja. nog niet natuurlijk. Nee. Ja. Maar in ieder geval, soms had je er drie. Soms ja. had je er drie. Oké. Okay. Ja. Nou, daar drie? hoop ik nooit ja. mee, hoop maar, ik echt nooit te krijgen. Nee, maar wat je toen deden, ja. dat ging, moest je, uh, dan moest je ze op en dan ging je kersenpitten pitten spugen. Hé. Hey. Wat? Nou, ik, ik, ik, ik, voel, ik heb een heel vreemd gevoel. Aan, ja, gevoel. maar dat is... Ja. Ja. Maar in ieder geval... Nu je, wie het verste een kerstepit spuugt. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Of spuug, ja. zeg maar. Wat ja. is het? Spuugde? Spuugde? Dat weet ik dan wel. Inderdaad... Nou, Spuugde, hè? Spuugle. Ja. Dat deden de, de broers van mijn opa deden dat... dat ook altijd. Ja? Ja, zeker. En uh, één keer is er misgegaan... en dan ging een bovengebit mee. <laughs> ja, dat, dat was het, ik uh... voorstellen. Ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Ja, opa. Ja, er ja, waren we nog steeds. Ja, klein. maar dat deden we toen vroeger, ja dat was wel leuk. Ja, ja. maar goed, dat uh, is wel... Ja, uh, yeah, de summer is coming. Ja, dat uh, yeah, merk je gewoon. Net als kerst. We are going on a summer holiday. Do, no more worries for it we go to van. En? Mooi, je hebt, je, jullie doen het hartstikke goed eigenlijk samen. Ja, wij, wij zijn de nieuwe Saskia en Serge. Arra, arra, arra. Zal ik gewoon even achter de piano kruipen en gewoon met ja. jullie meedoen dan even? gezellig. Ja. Doe dat maar, ja. doe, dat maar. Ja. doe dat maar. Ja, kom maar. Ja. My baby don't care for show.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 I don't please Liz Taylor is not a style And even Lana Turner's smile Something he can't see My baby don't care For cars and races Baby, baby, baby don't care for He don't care for high tone places Lee's police. tailor is not his style And even leave a smile Something he can't see something he can't see up. I want Ja, dat uh, was even live gespeeld. ja mooi. Je hebt het gewoon. ze ja. Ja, hebben het in de vingers. Wat, ja. wat een pianospel, hè, Gerrie, hè, toch? Ja, ja, goed. Ja, ik ja, ben er echt helemaal stil van, hoor. Ja, ik ja. ook. En, uh, en doen we de volgende keer met de klep open dan. Ja, oké. Okay. Zet even de leasebril op, anders ja, kan je niet goed zien. Ja, ja, ja. Ciao. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik uh, ben hier wat vroeger gekomen. Ja. Omdat ik wat met jullie wil bepraten over de Koningsdag in Zandvoort. Oh, Vind je het leuk? Ja, nou ja dat ja. zal ik je straks vertellen als je klaar bent. Want het is namelijk 27 april. Dan ja. is het Koningsdag, maar ook in Zandvoort. Hoe bestaat dat, dat mogelijk? Nog overal tegelijk. Ja, het ja. overal tegelijk. Ja. Ik heb overigens van de pauze heb ik, uh, vier uh, boksen met uh, Gerbra's opgestuurd gekregen. Ja, die heeft hij van het uh, Sint-Pieterplein geplukt. Die waren van de keukenhof afgekomen. Met het Orbi en Orbi. Ja, ja, ja, ja. Je zei eigenlijk bloemen die, had... die van de vrachtwagen... Maar mocht je die meenemen dan? Mocht no, u die meenemen? Ik, ik kreeg ze opgestuurd. Oh, opgestuurd? Ja, oh. Maar, maar ze zijn allemaal uitgevallen. Ach, Ach wat zielig nodig die Ach. scherbrazen. Dus nu heb je niks meer? Nu heb ik helemaal niks meer. Nou ja, meer. ik heb nog 200 kerstbomen in de kofferbak, Linn. Ik ga, uh, uh, Willem, ik zal ja. Ja, het programma van Koningsdag in gedeeltes vertellen. Ja. Ik geef niet alles meteen prijs. Nee. Nee. Als moet meteen weer als... oprotten van jullie. Dan er, mag ik niet bij. Iets, uh, kun je er iets mee winnen of zo, dat je iets prijs geeft? Nee, nee, nee. Oh. Maar uh, als ik gewoon niks te vertellen heb, ja. dan zeggen jullie van, oh, ga nou maar weer weg. Oh je... nee, nee. Ja, ja. Je bent altijd welkom, hè. Oh, nou, daar ben ik heel blij mee. Maar het begint hier in Zandvoort. Het ja. is dus niet te geloven. Al om 6 uur 18. Dat is een Zo. Tijd, ja. Heel Zandvoort: rood, wit, blauw en oranje. Ja. Hangt wel af op, Jean, Want ja. daar, daar heb je het dan over. Oh. In heel Zandvoort de vlag en wimpel uit voor de koning, maar ook voor elkaar. Dat is een mooi gebaar, is oh, oh, dat, dat hè? Ja, dat je hem ook voor elkaar uithangt, de vlag. Nou, en, ik heb vorig jaar een beetje inderdaad mijn wimpel buiten gehangen, maar de buurvrouw was er niet blij mee. Nee, maar Goeie. je hebt hier een zandvoort als ik hier binnen kom lopen. Ik komt nog wel eens binnenlopen hier in Zandvoort. Je loopt ach, naar, binnen? Ja, nou ja, dan ik naar de kerk, ja. ja dat da, is een ja, Bij de, de, ja. de krocht daar ja. in, de, in de buurt, dan ga ik naar de kerk. En dan kom ja. ik Stanford Zandvoort binnenlopen. En dan zie ik allemaal van die vlaggen met, van die, ja, die schaakborden. schaakborden. Ja, ja, ja, dat zijn van die ja. stadvlaggen van, van het circuit en zo. Ja. Dat vind ik niet zo, niet zo, niet zo, niet zo mooi hoor. Schaakborden. Ja, schaakborden. Zwart-wit. Zwart -wit. Oh, de finishvlag. De finishvlag, ja. Oh, dat bedoel ik. Is het zo? Ja, no. ja, ja, ja, ja, ja. Nou, vind ik vind ik het charmant, hoor. En al helemaal niet op Koningsdag. Nou, ik zou een open gewoon gewoon op doen Je hebt nou een microfoon. Nou, uh, luister, met Koningsdag geen uh, finishvlag, hè? Zijn ja. nee. nee. geen finishvlag, Ja. ja. Dat vind goed. ik niet charmant. Nee. Daar houdt de paard er niet van. Nee nee. nee. nee. Nou, dan komt er een rommelmarkt. Dus ah. lang, als jij nog oude rommel thuis hebt liggen, dan graag naar de rommelmarkt, dat kan vanaf twee uur. Dan is er een traditionele rommelmarkt, En die vrijmarkt. Je heeft niks, niks met vrije te maken. Je mag wel vrij op de markt, ja, ja. maar niet in het openbaar. Goed, begrijp je? Nee, niet helemaal. Ik laat het even bezinken. Ja. Nou, de, de vrijmarkt begint vanaf het Raadhuisplein, loopt via de Louis Davidstraat ja. naar het Louis Davidsplein, waar uh, dit jaar wederom de kramen worden opgesteld. Leuk hè? Ja, dat is heel leuk. En dan krijg je allemaal je oude rommel van de zolder. Ook als je geen zolder hebt, kan je het even goed verkopen. Ja. Gezellig, maar is hè? het dan in Zolder België of is het gewoon hier in Zandvoort? Nee, in Zandvoort hoor. Ja. Je kunt het ook meer naar België nemen, kan je er meer voor. Ja, dat is wel ja. Ja. Ja, ja. ja Nou, dan is er een demonstratie van OSS. Ik weet niet wat dat is. Is dat de Gymnastiekvereniging? Oh, gij, in één keer zoet. Heb ik het goed? In één keer zoet. Oh. De demonstratie van OSS om half tien. En dat duurt dan tot kwart over tien op het Raadhuisplein. De jeugd van Gymnastiekvereniging ja. OSS Kijk, ja. zal op Koningsdag een mooie demonstratie geven. Nou, dat is toch leuk? Ja. OSS. OSS. OSS. OSS. Wij hadden, bij ons hadden we wel. O-O-O hadden wij wel. Daar kwamen ze lang, zeg maar. Ja, niet En dan zei iedereen. En dat was leuk. Oh ja, ja. ook. Dit is ook heel leuk. Dus dat begint om half tien luisteraars. En dus op het Raadhuisplein. De jeugd van gymnastiek beginnen in OSS. Zal op Koningsdag. Een mooie demonstratie ja, geven. Dat is, is leuk? Toch leuk? Ja, dat is leuk. Ja. Al die kinderen dan goed bewegen, dat ja. is ja. heel belangrijk. Hè? Ja. Ze nemen de laptop niet mee. Nee, dat nee. is waar. Nee. Die moeten ze thuis laten. Ja. ja. Nou, dan heb je de mooiste koning of koninginverkiezing. Dat is oh. om tien uur. Oh? Dan begint dat. En dan tot half elf op het Raadhuisplein ook weer. Ja. Wie wint dit jaar de prijs voor de mooiste koning of koningin? Ja, ik. Uh, <laughs> laat je me wonderen tussen tien uur en tien uur dertig. Nou, dat is dus le leuk. Bij je, het, het muziekpaviljoen ja. op het Raadhuisplein. En wie weet, hoor jij daar jouw naam wel noemen? tijdens oh. de officiële opening... en mag je de prijs komen halen... op het bordes van het oh. gemeentehuis. Hoe vind je dat dan? Zo. Ja, ik vind dat een beetje eng. We hebben daar, toen woon ik nog eens vol, En daar hadden wij een burgemeester. Ik zal zijn naam niet noemen. Burgemeester Wientjes... En, uh, en, en uh, burgemeester Wintjes, die had... Uh, die had uh, dit, dit vertel ik zo wel even buiten de microfoon om, want... Uh, het is nogal... Uh, dat kan niet uh, door de beugel. Uh, ja. Dat kan, kan niet door, door de, de beugsel, nee, dat nee. We al. gaan zo ja. direct wel verder. Hè. Even later in het programma, dan kan ik hier even, nog even blijven even, zitten. Ja, dat, is, ja. Goed, ja. dat ja. Is, en is goed. Dan gaan we verder met het Koningsdagprogramma. 27 april. 27 april. Dat, ja. dat, is, dat is alweer weer een heel eind weg. Alhoewel, ook weer niet. Nou, dus volgende, volgende week al. Volgende week. Zaterdag? Ja, wat goed dat je dat nu allemaal besteedt, want dan hebben we geen uitzending. Leuk, dus, hè? Ja. Ja, heel heel gezellig, gezellig, he? ja, heel gezellig, hè? Ja, heel nou, we hebben, uh, ik krijg net uh, zojuist ook een berichtje binnen dat er dus uh, ook iemand luistert in uh, de City of Angels Ens, Ens, noord is dat. Oh. En die ligt, uh, die ligt dus uh, met een bed in de kamer. En uh, oh. ja... Maar die hond, is de hand. Nou ja goed, die heeft dus, die heeft dus een medisch medische ingreepje gehad. Dus die ligt nou uh, eventjes plat. En de Karin uh, vanaf, uh, vanaf uh, The Boys. Hartelijk uh, beterschap. Ja, veel beterschap Karin. En uh, ja. het enige wat wij vanaf hier kunnen doen... Dat is een muzikale Vruidmand, denk ik dan ja. maar. Zal ik He, dat doen? Heb je die bij de hand? Zal ik de scène? So. I have to pack my things and go Treat me this away, but I'll be back on my feet someday. Don't no care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pay my things and go. That's right. Ja, goed. Karen, deze was voor jou en, uh, en ook ja. voor een beetje voor burgemeester Wientjes uit school, Want het is toch wel... Uh, ja, een ja, bijzondere man was het. <laughs> het was een bijzonder, bijzondere... Een, uh, ja. ja, er is zelfs een nummer nagenoemd, uh, de, de, de Wientjes Blues. <laughs> uh, ja, ja. Goed, ja. Nou, de paat is weer even naar de keuken gegaan, dus die, uh, daar zijn we even vanaf. Dus, hij, komt straks nog, uh, hij zei, ik heb nog meer te vertellen op Koningsdag. Dus ja, goed, nee, ja nou, ik, ben er wel, ik ben er wel top. blij mee, maar... Uh, ja. Er kwam toch een vraag bij mij naar boven: van wie organiseert het? Is er een comité in Zandvoort die dit organiseert? Nee, het is het Oranje-comité die dat doet. Een Oranje-comité? Ja, het heet zo, ja, ja. Comité, ja. Maar ik mis toch één ding wel in Zandvoort: hier, dus die oranje bittertjes. Hebben wij dat hier? Bittertjes, ja. Uh, een nou, glaasje je, met een oranje stof. Dat is oranje, de oranje bittertje, ja. Maar dat krijg je bij cafés en zo en bij restaurants. Maar ja. je, je krijgt het niet zo uitgedeeld hoor dan. Maar bij Plazant weet ik dat we het altijd krijgen, want wij gaan altijd naar Plazant met Koningsdag ook. Dat is wel reclame. Ja, dat is wij... wel reclame. Dat mag gemeenschappelijk goed. Dat mag. Oh, dat mag. En, daar, en dat is traditie, dat doen we elk jaar gaan we er ja. En dan krijgen we ook altijd een, een oranje bittertje. Ja, ik lust het niet, maar nee. ik draad ik het een ander drinken. Maar dat is, dat is traditie, inderdaad. Okay. Dus heel het is bitter. Ik heb de ken je, ik, ja, ik heb het, ik het, het zeer zeker. Het, zeker. Jij, ken jij, zeer jij zeker. Wel? Alleen uh, in Zwolle had je een blauw handje, dat is ook, uh, ook zoiets. En toen kwam ik bij uh, oranje bitter en uh, weet ik ja. veel wat. Ja. Um, alleen ik heb het probleem, ik ben kleurenblind. En daar oh, kun je ik, ik, ik ken niks aan doen. Dat dus zag je niet. Nee, zag, ja, je ziet, je ziet geen kleur. Je ziet het oh. alles grijs. Okay. Dus nou. ik heb eens dus een keer mijn koningin de dag heb ik echt waar 2, zeker twee liter van een verkeerde spul gedronken. Oranje bitter nee maar of dat andere Wat puur zijn aanbon, wat was groen Gebeurt die brak bijna zijn poot over het takje, hoorde je dat? Ja. Ja, heel af en toe dat gebeurt. Wij draaien namelijk de originele muziek en heel af en toe dat slaat het dan nou wel eens over... En uh, wat, wat, wat zie jij nou te kijken? KimHolland.nl? Wat is dit nou? Ja, denk, ik moet af en toe even... Oh, mijn, nee, uh, Holland International Reis. Uh, ik moet mijn denken. mannelijkheid af en toe een beetje opkrikken. Wat, wat moet je doen? Mijn mannel mannelijkheid moet ik af en toe even opkrikken. Ik wil het niet hebben over je mannelijkheid. En uh, zitten de luisteraars ook niet op te wachten trouwens. En dan vertel je straks van even meteen Harm, want uh, ja. <lacht> Goed. Oké, okay. uh, had, uh, had je nog iets over... Uh, over uh, ik wou eigenlijk een gerry vragen of Gerry nog iets van Pluspunt is. Nou, dat wilde ik eens net vragen. Kun je maar Gerrie vragen of Gerry nog iets heeft van Pluspunt? Ja, maar ja weet je... Ik... Want de samenwerking, hè, weer, hè? Ja, ja. ja. zo gaat het. Team teamwork, gewoon teamwork is dit. Wat Even kijken. Teamwork. Team... teamwork. Teamwork. Teamwork. Weet iemand waar uh, Goeus Meo is? Nou. De Meo, ja. Uh, nou, ik weet niet... Meo. <laughs> ja. Ja. Uh, vrijdag 26 april is er weer live muziek in, uh, in de Blauwe Tram in de Grote Zaal. Met uh, Adam Spoor hè? Adam Spoor. en, die, die, uh, en, die. en, en, en Papa Luigi, hè? de violist. Hè? Dat zijn hele bekende Zandvoortse uh, muziek. Saxofoon is dat? man met die saxofoon. Dat is saxofoon, roep dat, is, ja, roep nee, dat is de roeptoeter. Nee, dat is, dat, is, dat is Adam Spoor. Ja. En dit is Papa Luigi. Ja, geweldig. Ja, mooi, natuurlijk. Maar die, uh, die doen dus live muziek, dat doen ze regelmatig. En ja. het is vrijdag 26 april van 2 tot half 4. Ja. Uh, het is 3 uh, euro. Nou, dat is niks natuurlijk. En dat is inclusief koffie, thee en wat lekkers altijd erbij. En uh, ja, dus dat is altijd wel gezellig. Live muziek en de blauwe ja. tram. Ja. En dan uh, is er. Uh, even kijken. Even kijken, even kijken. Uh, ja. Oh, nee, dat is allemaal al geweest. Als uh, ik krijg nu een berichtje van mensen van. Uh, het lijkt nu wel even of wij zitten te luisteren naar de, de Dolle Dinsraaltrein, de Bonte Dinsraaltrein. Het, ja. het, het hoorspel. Oh, met allemaal achtergrondgeluiden en zo. Ik van nee. Ritsel het... Ritsel. Wat zeg je nou? Ritsel Ritsel. Ja, dan nee, dat gaan is we nu ook. naar het winnende nummer van het Songfestival. Ritsel Ritsel. <laughs> ja. <laughs> nee, wat jij hoorde was gewoon onze backstage uh, uh, office crew. Die, waren, die zijn aan het, aan het berichten. Live, aan het is live. Het is allemaal live. Het is hier allemaal live, Willem. Vergeet ja, ja. dat even niet, hè? Nee. nee, nee, nee. Nou ja, we hebben natuurlijk altijd de, de, de eetclub hè, bij, onze, uh, bij onze grote vriend. Uh, eetclub Rabbel. In de blauwe tram. Altijd op dinsdagavond. Altijd gebobbel over Rabbel. Rabbel, Ja. ja. Uh, een drie gangen maaltijd hè, voor 11,50 euro. 11 euro dat begrijp ik dan ook. Waarom, dan heb je altijd een drie gangen uh, ja. maaltijd. Hè? Ja. Drie gangen maaltijd. Waarom niet allemaal gewoon in dezelfde zaal? Dat is toch wel makkelijker? Ja, maar dat is makkelijker voor, de, voor het uh, uitserveren. Ja, ja. <lacht> <lacht> Cheryl zit me nu aan te kijken. Van, nou heb ik nu een bonbon in mijn mond gestopt of een vottel. <lacht> ja. <lacht> Maar goed, hey, hey. Maar, uh, dat is dus elke dinsdag van 12 tot vanaf ja. twee. En het kost 11,50. euro Nou, voor een drie gangen maaltijd, Charles, dat vind je niet veel, hè? Drie gangen maaltijd. <kankt> voor hoofd en nagelegd. Meestal, meestal heb je voor dat geld alleen maar een keuken of een kelder. Ja, nou niet eens, denk ik. Nee, maar als nu ik mijn dus. ja. eten in de gang moet opeten, dat vind ik niet dat zo... Dat is niet zo gezellig, hè? Maar gezellig. ja, zijn, daarom zijn er drie gangen. Oh, drie en, gangen. En, en het drie, elke gang uh, zitten mensen natuurlijk. Ja. En tussendoor... Uh, <laughs> Ja, wat wel eens een keer meegemaakt dat, dat, dat ik uh, was uitgenodigd... voor een lopend buffet ben ik heen oh, geweest. Oh, ja, ja. Dat is ja. leuk... Ja. Vrijdags gingen we weg, zondagsavond waren we thuis. Geweldig! Ja, want een ja, wandeling, dat een was een wandeling, ja, een ja, ja echt. Ja, ja. Dan noemen ze dat je raakt bij ons calorieën kwijt. Nou, hebben we meer kwijtgeraakt. Ja, en ja. ah, ja. eh, eten ik, Homer. maar. He? Ik heb ja. ook eens een lopend buffet meegemaakt, dan liep het buffet weg. He. Ja, dat ja, kan ja, ook gebeuren. Ja, nu ja, kwam je te laat, natuurlijk. Was nee, dat buffet ging lopen, dat was gewoon bedorven allemaal. Uh, oh, allemaal. Dat liep allemaal. Dat liep vanzelf. Oh, dat ben je te laat. Dat ben je eens moest je kijken naar een Indische rijstafel, geen of een eiken. Moet je gewoon eens proberen. Ja, die is, ja. is, is ook heel leuk. lekker. Is ook heel lekker, alleen niet te veel, want voordat je weet, krijg je last van je lollipop. Dan ja. rijst de vraag bij mij onmiddellijk, ja. waar vind ik dan zo'n heerlijke, zo'n overheerlijke ja. Indische rijsttafel hier in Zandvoort, wil ik dan weten. Die is er niet. Die is er niet. Kijk, nee, maar ja. dat bedoel ik. Dan nee. moet je naar Haarlem. Ja, Haarlem. Of naar die Ikea, want die verkoopt ook tafels, hè. Ach ja, natuurlijk. Ja. Ja. Met Indische uh, Indisch, uh, Indisch motiefje. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Ook oh, kasten verkopen ze daar ook? Ja. Welk? Kasten. Bij Ikea. Bij Ikea. Bij ja. kasten. Ja. In, sta in Stapworst kopen ze die kasten daar niet? Nee. Nee. nee. nee, maar dan mag je nooit uit de kast komen. Dan. Nee, nee, nee, maar nee, nee, nee, nee, niet dan dan je kijken niet zonder vloeken in elkaar. Oh ja. Nee. oh ja, je mag niet vloeken. Ja. Nou, uh, goed. Stukje muziek, maar we hadden het over, over je lollipop. Hadden we het over, hè? Ja. ja. Hoe <Sel>? is het daarmee? My boy. Goed. Hoef naar mijn lolly is? nee, is met je lollipop. hoeft hoe, hoe naar mijn lollipop? ja. denk dus de, de, nou echt dat ik nog een lollipop... Dat, dat ik daar nog mee speel wil? Denk oh. het wel. <laughs> boom, boom, boom, laddie pop, laddie pop, all right, and I, Die Lollipop en Charles van das, die werkt naar fantastie, dames en heren. Wat ja. Ja. is een hey, Lollipop eigenlijk? Sorry. Een Lollipop? Ja. Wat het is? Nou, ja. uh, we doen maar even het licht uit en de camera uit. Want, nee, uh, maar dat is toch gewoon een pop? Of niet? Nee. Oh? Nee. Oh? Nee, dit is een vraag voor de luisteraars: als iemand ons kan vertellen wat een Lollipop ja. is. En uh, ik krijg gelijk een advertentie in beeld van Easy Toys. Wat is dit nou weer? Nou. Oh, nou, dan zit ik op het verkeerde been. Ik weet niet, ik weet niet ik. waar jij hebt zit, maar, maar goed. Ja, oh. uh, ja. nou. Maar Gerrie, speel ja. je nog met poppen? Ik heb met poppen gespeeld. Jij hebt met poppen gespeeld? Vroeger, ja. Heb je en, ze, heb je ze nog? Heb nee, je nog, heb nog? Nee, ik heb er nog twee. Ja, en ik had echt van die uh, porseleinen uh, oh. uh, poppen. En die heel mooi. En ik had, uh, ik had een, in mijn kamer had ik allemaal poppen staan. En die hadden allemaal namen. En eentje had er een open mondje. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. En, nee, luister. Nee. Heb ik ook eens een nee, luister, al zeker? Nee, luister. Een heel klein open mondje. En de, die gaf, gaf ik gewoon eten, weet Kijk. je wel? Maar ja. mijn moeder kwam op een gegeven moment erachter. Dat eten, dat kwam natuurlijk in die pop. Ja. En daar kwamen allemaal wormen kwamen daardoor. Ja, hey, eten ja, allemaal... ja. En, dus, kom, en, toch, ja. Dat, kom toch dat ja, lopend en... lopen met Ja, met, dus kom toch weer ja. terug. En dat ja. had ik niet in de gaten. Dus ik was al. Die, ja, ik was een klein meisje natuurlijk. Dus, uh, ja, ja. ja. Maar het is wel een hobby waarbij je echt... Uh, je moet uh, echt conditieën. Want ik heb, zo, ik heb zes poppen had ik. Had je zes poppen? Iedere dag opblazen die dingen. Op ja, dat zijn andere poppen. Die ook een mondje open en zo. Nee, Maar ik ik ik op een gegeven moment heb ik een compressor gekocht. M mijn moeder. What, what, what, what, what. Praat zomaar verder. Juist goed. <laughs> Dan moet je even raden dat dit Ernie Menasca was. Kun je dat raden? Weet je ja, wie je was, Charlotte? Hé? Long Ernie. Nee. Oh, nee, nee, nee. Bijna goed. <laughs> Bijna goed. Ja, ja. <laughs> zijn broer. Zijn broer. Ja, zijn nicht. Ja, ja, precies. Uh, Gerrie vertelde net van die pop en dan, uh, dat ze dat voedsel in die pop gooiden. <clears throat> ja. Maar mijn, mijn moeder is ook echt gebeurd. Die, ja. die, uh, die speelde ook met poppen. Ja. En die met jou ook zo'n zo, zo, zo rieten poppen waren. Oh ja, ja, ja, ja. Maar Ze had ook een kat. Ja. En het is echt gebeurd, ze heeft een keer de kat heeft ze helemaal met boter ingesmeerd. Ja, leuk. Hè? Wacht even, aandacht. ja. ja. En, en, en, die, en die kat vervolgt met boter in dat, in dat in wagentje. Wagen. Ja. En dan liep ze me buiten. Liep, liep, liep oh wagen. god, mijn beest. Ja. Weet, Wim, kijkt me, Wim kijkt me weer aan van, nou want dat is een lulverhaal. Nee, nee, nee. Maar nu weet ik ja. ook waarom, als jij binnenkomt, waarom je je gezicht zo glint. Ja, dat is nog altijd van die boter. boter ah, ja, ja. <laughs> Over boter gesproken. Gisteren hoorde ik op de radio in Wormer, plaatje Wormer, die al te ja. ver hier vandaan, ja. is een spekgladde bende geweest. Dat is een ja. omgegaan met veel kou, boter. Oh, echt? Ja. Oh, lekker kou Ja. En uh, even van Bent waarschijnlijk die uh, dag gewond hebben. ja. Ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar goed, uh, ja, dat gebeurt. Uh, als er oh. ijs is, dan is het glad. En als er ja. geen ijs is, dan is het water. Wat ja. mij op het volgende brengt. Ja. Um, aankomend weekend, zaterdag bijvoorbeeld. Zaterdag, en zondag is het eigenlijk. Hebben we namelijk de toch bij de Haarnemse Kamervereniging. Ja. En ze zeggen, goh, Willem, wat heb jij daarmee uh, te maken? Nou, ik, ik ben gewoon gekke bloembollen. Ja. Dus, uh, ja, daar, daar kan ik wel even iets over vertellen. Uh, vorig jaar... Uh, of is het dit jaar? Even maar. Nee, dit jaar 46 vaders uit Duitsland. Oh. Die komen per oh. ja, vergissing. Speciaal voor die bolle tocht. Voor die bolle tocht. Oh. Ja, ja, want die, die Duitsers die zijn echt die op bloemen. Bollen, ja, ja. Bollen, ja. Wat dat betreft lijkt het allemaal een beetje op de pauze. Bedankt voor die bloemen. Ja, ja. Ja. Dus dat um, is uh, dus bij de Haarlemse Kano-vereniging in Haarlem. Haarlem, he, men ja. zegt het al. Uh, de Zaterdag is de tocht 20 kilometer, de molentocht. Met daarnaast nog een aantal kleine tochten. En zondag is de tocht met drie verschillende afstanden naar de keukenhof of naar bij de keukenhof. En dat zijn afstanden van, uh, even kijken, tussen de 17 en 37 kilometer. En dan zaten we zaten eraan te barbecue natuurlijk. Gezellig. Nou, dat weet ik niet of dat gezellig is. Ik bedoel, uh, nou, waarom niet? Nou, ik heb ooit een keer meegemaakt bij de kadervereniging dat ze gingen barbecuen. Maar die gasten zijn zo, zo verknocht aan die bootjes. Ze doen hem niet af. Oh. Probeer maar eens een saté te pakken van de barbecue... als je nog in je kano zit. Ja, dat is lastig. Ja, ja. Ja. Ja. Goed, nou ja. Uh, de weersvooruitzichten wordt ook iets spannends, Want uh, ja, het schijnt uh, toch wel goed te zijn. Uh, ja, wat staat die nou? Zaterdag zonder weersvooruitzichten... <laughs> en voor de kampeers het nachtweer. Is misschien wat nieuws om de luisterende... Hans, uh, Hans nader kijken, dan moet je me toch eens even beter, uh, beter berichten. Want... <laughs> Die man, die man die stuurt tekst. En dan denk ik bij mezelf, dit is geen tekst. Dit is een epistel. Ja. Gewoon. ja, ja. ja, ja. maar ik hoor, je, nou. ik hoor je afstanden noemen van meer dan 30 kilometer. Ja, ja. Hoe hard, als je nou gemiddelde carnavalaarder bent... dat je niet, niet extra getraind bent... Meestal om, tussen de 6 en 8. Kilometer per uur. Ja. Dat, is dat hard? Is dat hard? Is dat of nog gemiddeld? Nee, dat is, ja, het is een tocht waarbij je echt wel moet varen. Want <coughs> anders kom je niet aan, aan je kilometer. En er zijn er wat, die, die gaan rustig richting Dan moet water. je daarvoor trainen? Om, om... Ja, absoluut. En ja. ga je dan ook tun onder, onder tunnels door? Tunnel, onder tunneltjes, je, onder, gaat, onder je onder... gaat over viaducten heen. De snelweg oh? A9, A4, A5. Noem ze maar op. En dan lopen ze met die kanen op hun hoofd zo. Van de ene. Ja, dat noemen ze. Kleunen. Is het klune? Nee, dat is met schaatsen. Oh. Ze snapt er helemaal niks van. Goed. Dat maakt dus niet uit, in ieder geval van het weekend, aankomend weekend, bij de HKV weer een enorm evenement, de bollentocht. Doe je mee? Uh, ik ben wel aanwezig, zondag, uh, dan, uh, dan, uh, dan uh, ben ik een BD'er. Wat is dat? Een bargdienst. Ah. En dan sta ik dus uh, karoketjes te bakken en even Ah, uh, lekker. Ja. <laughs> Ja, dus, uh... maar dat kan toch nooit de bedoeling zijn van een kamervereniging dat je frietjes gaat bakken. Wat is dat nou? Ja, ik heb maar één niet tegelijk. Ja, maar die zijn allemaal heel hongerig naar zo'n tocht. Zit hij nee. bij de kamervereniging, ja, ja. vertelt hij ons van ik ben sportief, ik ja. ga kanoen, staat die frietjes te bakken. Ik heb Home me niet nee dat er in deze tekst staat dat ik sportief ben. no, hono. no! Ja, nou ja, goed. <laughs> He, maakt allemaal niet uit. Het uh, enige advies wat ze wel meegeven Van zorgen in ieder geval dat je een waterdicht pak bij je hebt Dus zet ja, een pet uh, met een klep op Want uh, ja, je weet het nog met het weer er wordt, regen, er wordt regen verwacht Maar als het niet komt is het ook goed Ja, dus dan ja, gelijk is het weerbericht een groen, ja, ja. Voor, uh, voor, voor, voor, voor het weekend ja. Tot zover even de HKV En uh, voor, de, voor de rest ja, mensen ja, nou, Let allemaal op de publicaties. Kunnen de mensen nog lid worden de, ja. van die club? Zeer zeker En hoe, hoe, hoe werkt dat? Gewoon lid worden <laughs> <laughs> Makkelijk heel onmogelijk. Ja, gewoon Even contact opnemen met. Je kom uh, komt uh, u zo uh, aan ja. is niet te geloven. <laughs> nee. Eventjes allemaal uh, gewoon even contact zoeken met, uh, met de HKV Haarlem. Als je er naar googelt, dan vind je echt werkelijk alles: in het adres, telefoonnummer, HKV. Ja, dat, oh, kan. dat is de afkorting van ja, ik, ik, ik, ik zit In dit leven zit ik volgens mij alleen maar met afkorting te werken. Ja. KNRM, HKV's, ja, ja. EO, ANVB. <laughs> oh, oh, oh, oh, oh, oh, en die ook natuurlijk. Ja, <laughs> ja. ja. Nou, weet je trouwens dat, dat, dat benzinemerk wat, wat uh, schijnheilig is, weet je dat? Welk zeg je nou? Benzine, ben benzine? Het meest schijnheilige uh, benzinemerk, benzine ja. Uh, SO. SO? Ja, dus EO aan de buitenkant en SS nog binnen. Oh, dat vind ik wel. Uh, dat vind ik toch. Uh, ja, maar ik heb al verschijnen heilig. daar ben je. Esso bestaat niet meer, toch? Of wel? Esso, je had... Esso. Esso jawel. Ja, maar ja, had ja, ja, in Den ja, ja. Haag heb je een grote Esso kantoor, had je nog hetzelfde ja. nog volgens mij. Ja, ja, ja, ja. ja. dat gewoon bovenop. Ja. Ik krijg zojuist een berichtje van: krijgen wij om maar geld voor. het noemen van al die namen. Ja, uh, tuurlijk. Wij ja, ja. krijgen dat vertellen we niet. Van Madreesman, Dreesman, uh, ja. de Hunke uh, de Ja. ja. <laughs> Vodafone, uh, Vodafone. KPN, well, ja, uh, ben, ja. ben, ben, ben. En er zijn ook mensen die uh, zeggen van... Uh, wij horen zo verschrikkelijk veel um, sluikreclame. Uh, hoe doen jullie het nou? Daar kan ik maar één ding op zeggen eigenlijk. En dat is... Ja, nou, er was er eentje, van Jerry in de pacemakers. Ja. Hoe doe je het? Dat was huh. eigenlijk James de vraag. En ja, gaat. nou ja, ik wou het ook net uh, aan jou vragen: van, uh, hoe doe je dat? Ja, ja. hoe je dat doet, wat je, ja. allemaal tegen, uh, wat je bij ons allemaal veroorzaakt. We zitten hier gewoon gestrest. Maar waarom dan? Ja, Jerry is al aan de keuken gevlucht. Ja, nee, ja, goed. Ja, uh, uh, yeah, wat moet ik er nou voor zeggen? Ik kan er ook niks aan zeggen. En, en ik zit ook dat knas dan hier. Waarom? Ja, van angst. Van angst? Ja, van angst. Ah. Allemaal waar je weer te wachten staat nou, Wordt er voor me verwacht dat ik in het weekend in een kano stap en ik naar de bollen ga, ga ja, kanoen naar de... Beter naar de bollen dan naar de ballen Ik ga dat echt niet doen hoor Willem, ik, ik, ik durf dat gewoon nee, niet Nee, dat snap ik nou, je... ja, Kanoangst heb ik Ja, kanoangst Ja, nou ja goed Hé, hey, maar we gaan naar de klok van... Uh, van, uh, van uh, wat is ja, tien uur het? Tien uur, hè? Ja Dus uh, dan krijg ik krijg altijd een beetje flashback naar uh, het begin van de week Dus uh, nou eventjes tot aan de klok van tien uur, uh, nou ja Begin van de, het begin van de week even aanpakken. Tot straks, luisteraars.